Ik zal ook inshallah in het kort vertellen waar de preek vandaag over ging. We hebben vandaag gesproken over deze dag, namelijk de Vrijdag, en het belang ervan binnen de Islam. Het is namelijk een dag die als een feestdag kan worden aangemerkt, een dag waarmee natuurlijk deze umma is begunstigd, een dag van aanbidding, een dag waarover de Profeet vrede zij met hem zegt in een overlevering dat alle volken die ons zijn voorgegaan, deze dag niet hebben opgemerkt. Deze dag aan hun voorbij is gegaan. En zo hebben de joden gekozen voor de zaterdag. En zo hebben de christenen gekozen voor de zondag. En toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons gebracht. En wij kozen voor de vrijdag. Of beter gezegd, zoals de profeet heeft gezegd. En hij heeft ons geleid naar de vrijdag. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geleid naar deze grootse Dag. Wij zijn, zegt ook de profeet, de laatste der volkeren, maar wij zullen op de dag des oordeels de eerste zijn. De eerste wat betreft het afleggen van de verrekening, wat betreft rekenschap. Dus het is een prachtige dag, een dag waarover Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi zegt, de vrijdag is een dag van aanbidding. En de vrijdag ten opzichte van de rest van de dagen is net als de maand Ramadan... Ten opzichte van de rest van de maanden. Dit zijn de woorden van Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi. Dus we hebben te maken met een tijd die gezegend is. En die begunstigd is. Al gaat het aan vele mensen voorbij. Want je ziet dat veel mensen daar niet mee bezig zijn. Met deze grootste dag. Vele mensen staan niet stil bij het belang van deze dag. Een dag die als de beste dag wordt beschouwd, Een dag waarop de zon is opgekomen. De profeet zegt namelijk in de overlevering, de beste dag waarop de zon is opgekomen, is de vrijdag. Het is een dag waarin Adam, waarin Adam is geschapen. Het is een dag waarin hij, het paradijs, is binnengeleid. Het is een dag waarin hij uit het paradijs is uitgezet. En het is een dag waarop het uur zal aanbreken. Hij zegt, het uur zal alleen op de vrijdag aanbreken, zegt de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En waarom benoemt hij deze kenmerken van de vrijdag, om welke reden? Om ons attent te maken op het belang van de vrijdag, zodat de persoon zich ook voorbereidt op de vrijdag. Als hij hier naartoe komt, dan moet hij komen met de intentie, ik ga een grootse dag tegemoet, ik ga een grootse aanbidding tegemoet. Maar jammer genoeg, zoals ik al eerder zei, vele mensen staan niet stil bij het belang van deze grote dag. Zelfs het uitgeven van liefdadigheid op deze dag is anders dan het uitgeven van liefdadigheid, van liefdadigheid op andere dagen. Ibn al-Qayyim die zegt ook van het uitgeven van een sadaqa in deze dag ten opzichte van andere dagen is net als het uitgeven van sadaqa in de maand Ramadan ten opzichte van de andere maanden zegt hij. Ook heeft de profeet ons geleerd dat wij ons moeten voorbereiden op deze dag. En dat kan op verschillende manieren. In eerste instantie, allereerst dat je jezelf bewust maakt van het belang van deze dag. Maar dat je ook de grote wassing verricht. En het is de meest correcte uitspraak, is dat het een verplichting is voor iedere volwassene. Zoals de profeet te kennen gaf in een overleving. Iedere volwassene is verplicht om de grote wassing te verrichten op deze dag. En daarnaast dien je ook je beste kleren uit de kast te halen. En je dient jezelf te parfumeren. En je dient vroeg naar het vrijdaggebed te gaan. Degenen die de kans hebben om vroeg naar de moskee te gaan, die moeten ook vroeg naar de moskee gaan. Want de profeet zegt in een overlevering, degene die de grote wassing verricht op vrijdag, wassing gelijk aan de wassing van Janaba, dus nadat men eigenlijk gemeenschap heeft bedreven, diezelfde zelf wassing verricht, en daarna in het eerste uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kameel als liefdadigheid heeft uitgegeven. Degene die in de tweede uur gaat, het is net alsof hij een koe als liefdadigheid heeft uitgegeven. Heeft geofferd voor zijn heer. Degene die in het derde uur gaat, het is net alsof hij een ram met grote horens. Want dan heb je eigenlijk, dat is het beste offer wat je kan brengen als het gaat om schapen, Dus een ram met grote horens als offer heeft gebracht. Degene die in het vierde uur gaat, het is net alsof hij een kip. Als offer aan zijn heer heeft gebracht. En degene die in het vijfde uur naar de moskee gaat. Het is net alsof hij een ei, alsof offer heeft gebracht aan zijn heer. Maar daarna, dus degene die later komen. En wat is later? Wanneer de imam binnenkomt en plaats neemt op zijn preekstoel. Dan zegt de profeet, als die imam binnenkomt. Dus binnen is gekomen. Dan zullen de engelen natuurlijk hun dossiers opbergen. En dan zullen zij plaatsnemen in de moskee om te luisteren naar de imam. Dus degene die daarna natuurlijk komt. Komt niet meer in aanmerking voor de beloning van het vroeg komen naar het vrijdaggebed. Dus als je dit allemaal hebt gehoord, dat moet je natuurlijk aan het denken zetten. En vooral degene die altijd het goede nastreven. En die altijd het aan het verzamelen zijn. Zorg ervoor dat je op tijd in de moskee bent. En het ergste wat ik eigenlijk heb gezien, is dat sommige mensen weliswaar vroeg naar de moskee komen. Maar in plaats van de moskee te betreden en te gaan zitten en de Koran te lezen en de versen van Allah te overpeinzen, blijven zij voor de deur staan. Zich bezighouden met onzinnige gesprekken. Dingen die nergens overgaan. Pas als de imam binnenkomt, en de engelen ook naar binnen zijn gegaan om te luisteren, dan pas komt hij binnenlopen. Maar dat is nadat hem de beloning voor het vroeg komen naar de moskee is ontnomen. Maar dan komt hij natuurlijk niet meer voor in aanmerking. Men dient vroeg naar binnen te komen. Een van de dingen waar hij zich mee bezig dient te houden is bijvoorbeeld het reciteren van Sorat en Kef. Ik heb net ook aangegeven dat zwarte en Kehf een bijzondere Sora is. Want de profeet zegt in overlevering, degene die Zwarte Kef reciteert op de vrijdag. Allah subhanahu wa ta'ala zal eigenlijk de periode tussen de beide vrijdagen voor hem oplichten, verlichten. En dat betekent hij zal zijn hart verlichten. Hij zal hem leiden. Hij zal hem beschermen tegen de invluistering van de shaitan. En met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala zal hij hem ook beschermen in zijn graf. En zou die hem ook beschermen op het moment dat hij de Sehraab wil oversteken. Tot slot heb ik een aantal fouten aangehaald. Die door ons worden begaan op de vrijdag. De eerste zaak die genoemd is, is namelijk het volgende. Ik heb als eerste gezegd, van daar zijn mensen die komen vroeg naar de moskee. Maar wat doen ze? In plaats van de eerste rijen te vullen, gaan ze helemaal achterin zitten. En dat levert problemen op voor degene die later komen. Want die moeten natuurlijk in dit geval, die moeten natuurlijk over die mensen heen lopen, over die mensen heen stappen, om die plaatsen te vullen in de voorste rij. En dat moeten de mensen niet doen. Zorg ervoor dat je altijd aanschuift. Je vult de rijen die leeg zijn. Die vul je als eerste in. En je gaat niet helemaal achterin zitten. Een andere zaak die ik heb aangehaald is namelijk, als het te druk is, dan is het jou niet toegestaan om over de mensen heen te stappen. Want je ziet sommige mensen die komen laat. En wat doet hij? Hij ziet ergens, denkt hij, een plekje, wat niet waar is, of hij wil gewoon een plekje. Voorin hebben. En hij stapt over de mensen heen. En dwingt mensen om dichter op elkaar te gaan zitten. Misschien heel erg dicht op elkaar. En drijft ze uit elkaar. En gaat vervolgens daar zitten tussen die mensen. Wat heel veel problemen oplevert. Dat is niet de bedoeling. Hij moet zitten daar waar de rijen eindigen. Daar moet hij zitten. Een andere zaak die ik heb aangehaald. Is sommige mensen die komen naar de vrijdag. Maar niet met de intentie om te luisteren naar de preek. Hij komt en zodra de imam begint met praten valt hij in slaap. En pas als hij hoort dat de mensen weer opstaan, dan pas wordt hij weer wakker. En dat is niet de bedoeling. Men dient natuurlijk te komen, dient te luisteren naar de preek, dient natuurlijk leringen daaruit te trekken, dient er iets mee te doen, dient natuurlijk ook die leringen mee te nemen naar huis en zijn familie eigenlijk daarin te onderwijzen. Zo dient men om te gaan met de preek. De laatste zaak die ik heb genoemd, want dat zie ik nog steeds heel vaak gebeuren, ik heb het al meerdere malen in het verleden aangehaald, maar ik blijf erop hameren. Ik zie nog steeds mensen binnenkomen tijdens de vrijdagpreek en die gaan onmiddellijk zitten. Dat is fout. Want het is gebeurd in de tijd van de profeet. Alayhi wa sallam, dat hij aan het preken was. En dat een metgezel genaamd Suleik binnenkwam. En deze metgezel tijdens de vrijdag die ging onmiddellijk zitten. Die nam plaats in de moskee onmiddellijk. Toen zei de profeet tegen hem. Ja Suleik heb je al gebeden. Dus die twee gebedseenheden. Als groet richting de moskee. Hij zei nee heb ik niet gedaan. Terwijl de profeet aan het preken was. Dus hij brak zijn preek af. En hij richt het woord tot Suleik. En dit duidt natuurlijk op het belang van deze zaak. Toen Suleik zei, nee heb ik niet gedaan. Hij zei, sta op en verricht twee gebedseenheden en ga daarna pas zitten. En hij zei, een andere overlevering en zorg ervoor dat je het kort houdt. Dit zijn de woorden van de profeet die te vinden zijn in Sahih. Ik hoor nog steeds mensen zeggen, maar die en die heeft gezegd dat je dat niet mag doen. Of die imam heeft gezegd dat je dat niet mag doen. Even beste mensen, één zaak die wij allemaal moeten leren. Niemand heeft het recht om voorgetrokken te worden op de profeet. Wa als de profeet zegt tegen metgezel, sta op en verricht die twee gebedseenheden. En in een andere overlevering zegt hij, van als iemand van jullie binnenkomt, de moskee, en de imam is aan het preken. Dan dient hij eerst twee gebedseenheden te verrichten voordat hij gaat zitten. Zeg niet daarna tegen mij, maar die en die heeft gezegd. Dat is niet meer belangrijk. Niemands woorden worden voorgetrokken op de woorden van de profeet, wa sallam, voor de duidelijkheid. Dus dat wil ik nog even meegeven. Dat zijn een aantal zaken met betrekking tot de vrijdag. Ik hoop dat we dat ook inshaAllah gaan toepassen in de praktijk. En ik hoop inshaAllah dat ook ons gedrag jegens de vrijdag zal verbeteren. Dus dat ik Jazakumullah lachen.